Alles is ijdelheid, en het genot van de goederen van het leven is ijdelheid. De hoofdstukken 1 en 2 van het Bijbelboek Prediker, volgens de NBG-vertaling uit 1951. De woorden van Prediker, de Zoon van David, Koning te Jeruzalem Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder, en heigend eilt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, al draaiend gaat hij voort, en op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van het zien, en het oor wordt niet vervuld van het horen. Wat geweest is,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 Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem, en ik zette mijn hart erop om na te forsen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik nam in oogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden, en zie, alles is ijdelheid en najagen van wind. Het kromme kan niet recht zijn, en het ontbrekende kan niet geteld worden. Ik zei bij mijzelf, zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben. En mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Zo heb ik er mijn hart op gezet, om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand, te leren kennen. En ik heb ingezien dat ook dit is najagen van wind, want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Ik zei tot mijzelf, Wel aan, ik wil u op de proef stellen door vreugde, verlustig u dus in het goede, maar zie, ook dit is ijdelheid. Van het lachen moest ik zeggen, het is dwaas. En van de vreugde, wat werkt zij uit? Ik stelde bij mijzelf een onderzoek in, door mijn lichaam met wijn te verkwikken, terwijl mijn geest de leidingen behield door de wijsheid, en het onverstand aan te hangen, totdat ik zou ontwaren, wat de mensenkinderen het beste kunnen doen onder de hemel, gedurende de weinige dagen van hun leven. Ik deed grote dingen, ik bouwde huizen, plantte wijngaarden, legde hoven en parken aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik groef watervijvers om daaruit een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik kocht slaven en slavinnen en daar werden er ook in mijn huis geboren. Ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen. Ik verschafte mij zangers en zangeressen, en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. En niets dat mijn ogen wenste, ontzegde ik ze. Nog hield ik mijn hart van enige vreugde terug. Ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen. En dit was wat al mijn gezoeg mij opleverde. Toen ik mij nu wende tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetopt om die te volbrengen, Zie, alles was ijdelheid en najager van wind, en er is geen voordeel onder de zon. En ik wende mij om wijsheid, benevens verdwaasdheid en onverstand in oogenschouw te nemen. Immers, hoe staat de mens die de koning opvolgen zal tegenover wat deze al gedaan heeft? Wel ontwaarde ik, dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand, zoals het licht zijn voordeel heeft boven de duisternis. De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. Maar ik bemerkte ook dat één lot hen allen treft, en ik zei bij mijzelf, wat de dwaas wedervaart, wedervaart ook mij. Waartoe ben ik dan zo uitermate wijs geweest? Toen sprak ik bij mijzelf dat ook dit ijdelheid is. Want er is nimmer enige heugenis van de wijze, zo min als van de dwaas, omdat in de komende dagen alles reeds lang vergeten is. En ach, hoe sterft de wijze evenzeer als de dwaas? Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad scheen mij het werk dat onder de zon geschiet, het is alles ijdelheid en najagen van wind. Ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen waarmee ik mij had afgetopt onder de zon, daar ik het moet achterlaten voor de mens die na mij zal zijn en wie weet of hij wijs zal zijn of dwaas. En toch zal hij macht hebben over alles waarvoor ik gezwoegd heb en waarin ik wijs geweest ben onder de zon. Ook dit is ijdelheid. Zo kwam ik ertoe zelf te vertwijfelen vanwege al het zwoegen waarmee ik mij afgetopt had onder de zon. Want er is een mens die zich voor iets aftopt met wijsheid en kennis en bekwaamheid, dan moet hij het als dienstdeel nalaten aan een mens die zich daarvoor niet afgetopt heeft. Ook dit is ijdelheid en een groot kwaad. Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftopt onder de zon? Wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs s nachts zijn hart geen rust vindt? Ook dit is ijdelheid. De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen. Dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand gods komt. Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten hem? Want aan een mens die hem welgevallig is, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar hem die niet welgevallig is, geeft hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen. Ten einde dit te geven aan wie gode welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.